Kees Groot met het NOS Journaal. Minister van der Steur gaat proberen het overleg over de CAO voor de politie vlot te trekken. Hij heeft de bonden uitgenodigd voor een overleg vanmiddag. De bonden benadrukken dat het om een gesprek gaat en niet om het hervatten van de onderhandelingen. Die liggen al sinds de zomer stil. De minister biedt een loonsverhoging van 5% over vier jaar. Maar volgens de bonden wordt een groot deel daarvan uit de eigen pensioenpot betaald. Een Syrische man is door de koninklijke marie aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij reisde samen met tien Syrische vluchtelingen per trein van Duitsland naar Nederland. Er wordt verder onderzoek naar hem gedaan. Alle vluchtelingen hebben asiel aangevraagd en zijn doorverwezen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De schade door de wateroverlast van het VU Medisch Centrum in Amsterdam bedraagt naar verwachting meer dan 50 miljoen euro. Dat zei bestuursvoorzitter Wouter Bos bij de heropening van het ziekenhuis dat 8 september helemaal werd geëvacueerd na gesprongen waterleiding. Bovenop de waterschade komt nog de immateriële schade die volgens Bos ook nog eens in de tientallen miljoenen loopt. Er is een eind gekomen aan de staatsgreep in Burkina Faso. De koeplegers sloten vannacht een akkoord met het regeringsleger en keren terug naar de barakken. De afgezette president, Cafando, kan daardoor terugkeren op zijn post. Buurlanden hadden aangedrongen op een einde aan de staatsgreep in Burkina Faso. Filmster Doris Day ontkent dat ze een rol overweegt in de nieuwe film van regisseur Clint Eastwood. Gisteren berichtte de Duitse krant Beeld dat D voor het eerst in 47 jaar mogelijk weer een filmrol zou accepteren. Maar een woordvoerder van de 93-jarige actrice zegt dat ze er niet over piekert in een film te gaan spelen. Al haar aandacht gaat nu uit naar haar werk voor verwaarloosde dieren. Het weer, af en toe zon en een enkele buit wordt 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en soms wat regen of een bui en ook dan wordt het een graad of 17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 Ik moet de ezel zijn. Hij, hij moet dit jaar de ezel zijn. Ik moet de ezel zijn. Want toen ik het hoorde, ging ik door de grond. Ja, en ik ben niet eens de voorkant. Nee, nee hij is de <tied> En toen is het beste begonnen. Met z'n allen alleen tegen mij.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 Ach, laat een ander Maria maar spelen. Ik wil samen met Harry de ezel wel zijn. Pas langzaam drong het op me door. En de hele klas die zong in koor. Hij, hij mag dit de ezel zijn. Ik mag de ezel zijn. bezel zijn, dat toen ik het hoor, ging ik uit mijn dak. Hij mag met Marjolein. Ik mag met Marjolein. Hij mag met Marjolein. Samen in één pak. Ik heb dat jaar zo'n kerstfeest gehad, Echt waar. Zo, alvast in de kerstfeer. Oké. Okay. Ik word dus met de kerstezel. Ik hoorde hem vorige week. Ik oh, vind hem leuk. En? Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik, heb, <laughs> Ik doe strakjes nog wel een paar kinderliedjes. Ja. <laughs> nou, dit is zeker geen kinderliedje. Yes! Owner of a Lonely Heart. Woo! Blijft het toch. Uh, album heden volgens mij... Uh, 125 En het uh, was een alternatieve formatie van Yes in dat geval. Uh, want uh, de band lag eigenlijk op second. En uh, toen is uh, Chris Squire onder andere uh, doorgegaan met... met uh, uh, hoe heet die man ook weer, uh, Tony Banks op, op toetsen, op toetsen dat, of nee Tony K. op toetsen, moet ik zeggen. Wel even goed zeggen, Jansen. Uh, dan, en uh, uh, Andy White op drums, en er zat nog een, een Amerikaanse, of een Zuid-Afrikaanse gitarist bij, daar ben ik even de naam van kwijt, helaas. Ja, sorry, nee, ik ben hem even kwijt, gewoon. Ja, kan gebeuren. En uh, toen hadden ze met z'n vieren al iets opgenomen, een LP opgenomen, en toen... Uh, ja, toen vielen de vocalen een beetje tegen. Toen hebben ze toch uiteindelijk John Anderson maar gebeld. Van, John, kan je toch komen? Want het gaat uh, allemaal niet goed. En we hebben een prachtig uh, stootje nummers gemaakt. Maar, uh, Trevor Rabin heette die gitterings. Trouwens, dan weet u dat ook weer. Trevor Rabin. Ja, het schiet me zo weer te binnen. En toen zeiden ze van, nou, kom maar eventjes, uh, kom jij dan even zingen. Maar John Anderson was toen met Rick Wakeman en Bill Bruford, uh, al bezig met, uh, met een andere formatie van Yes. En uh, ja, die mochten zich geen yes noemen. Want Chris Squire is eigenlijk de oprichter van Yes geweest. Dus dat mochten ze niet. Dus die noemden zich dan Anderson, Bruford Brou en Wakeman. Of Wakeman, ja, Anderson, Wakeman en Bruford. Of zoiets. En die waren dus gelijktijdig met opnames bezig. En toen had je dus gewoon twee yes'en. Om het zo maar eens te zeggen. Nou, uh, die ruzie is uh, toen bijgelegd. En uh, toen zijn de heren gezamenlijk nog eens op tournee gegaan. De, dus dus eh, toen had je een concert met, met eigenlijk een dubbele Yes-formatie. Dat concert heb ik toen gezien in Ahoy en dat was zo gigantisch mooi. Eh, dan had je dus Tony Kay en Rick Wakeman samen op drums. Andy White en, en Bill Bruford op drums. Eh, Trevor Rabin en Chris Howe eh, op, op gitaar. Die vergat ik net te noemen, Chris Howe. Eh, die dus op gitaar, dus twee gitaristen. En, en dan Chris Choir als enige bassist. En John Anderson als zanger. En ze hadden een prachtige draaiende bühne, weet ik nog. Ik zat, ik zat echt gewoon tweede rij vanaf die bühne. En dat was geweldig. En dan zag je steeds, iedere keer, Mark Makeman zo vlak voor je voorbij komen. Ik je mooi zien wat hij deed. Geweldig geweldige concert was dat. Ik zal eens kijken of ik nog ergens daar een opname kan vinden. Laat ik je er nog wel eens een stukje van horen. Heel mooi. Yes dus, owner of a lonely heart. En... Um van 9125, als ik het goed zeg, volgens mij wel. We gaan even naar een nieuwe van, uh, van Velsen. Jawel. Phoenix. En hierna komt het recept. When te laat. Potverdorie. Nou, dat was dus Van Velzen en de nummer dat heette Phoenix. Ja, en als u dit muziekje hoort, dan weet u natuurlijk al dat het weer tijd is om voor zover u geen internet heeft, even pen en papier te pakken of potlood en papier te want uh, we gaan weer lekker eten. Angela heeft weer een fantastische recept verzonnen. Het recept van de week. Wat bedoel ik? Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Juist. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com schuinustreek Zandvoort Zo. Nou, wat gaan we eten deze week? Uh, ik heb deze week gekozen voor een, een snelle pepermacaroni met ham. Zo. En dat is een uh, recept voor vier personen. En uh, als, het, uh, als u het helemaal volgens, de, volgens het recept maakt, bent u binnen 20 minuten klaar. Kijk, dat is nog eens snel. Dat is nou, dus dat dat snel. Dus dat krijg ik te eten vanavond. Uh, nou is wel een idee, hè? Ja, tuurlijk. Goed, uh, voor dit recept heeft u nodig... 300 gram macaroni. 250 gram hamlokjes. 1 gesnipperd uitje. 1 bol mozzarella in blokjes. Woe! Een zakje rucola. 1 theelepel vers gemalen peper. En 100 gram uh, extra belegen kaas. Geraspt, uiteraard. En de bereiding gaat als volgt. Kook de macaroni beetgaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. En fruit intussen de ui in een klein beetje olijfolie. Schep de hamlokjes en de mozzarella door de heet macaroni. Scheur de rucola met de hand in grove stukken. En schep de rucola, de peper en de helft van de geraspte kaas door de warme macaroni. Deel de macaroni over vier borden en strooi de rest van de geraspte kaas erover... Ik zou zeggen, eet smakelijk. En een tip, uh, vervang de mozzarella door blokjes feta... of kleine stukjes pittige Parmezaanse kaas, uiteraard. Vier, Dat was het. Vier personen? Ja. Dus ik krijg voor twee vanavond. <laughs> ja, nou, voor drie. <laughs> Over eten gesproken, hè. Ik vond gisteravond, ik, ik, gisteravond zo fantastisch... Die, die professor bij Humberto Tan, hè, gisteravond. Ik vond het helemaal geweldig. Ja. My kind of guy, die man. Echt waar? Ja, die niks, dus... niks moeilijk doen, gewoon kleinere borden nemen. Ja, en gewoon de porties uh, kleiner maken. En dan hoef je helemaal niet nee. aan al die belachelijke... Maar dan neem je automatisch een kleinere portie, want er past niet meer op. Nee, Dat is want... heel simpel. Ja, dan moet je niet de pannen op tafel zetten met je. Dan ga je voor de tweede, kan je de tweede keer op scheppen. Dat is ook niet goed. Nee, dat is dan niet de bedoeling. Maar ik vond het er eigenlijk simpel. Maar dat is, dat is dus eigenlijk wat, wat ik al jaren zeg. Hè? De, tegen mensen die, die, die dan weer met dit dieet... en dan weer met dat dieet... wat allemaal gewoon waardeloze bende is. Ja. Want het is alleen maar... Het, het is gewoon niks. Eh, gewoon minder eten. Ja, het EDH-dieet. Dat is gewoon het goede dieet. Eet de helft. Ja, eet de helft. ja. ja. Dan val je vanzelf af. En ja, dan kun je nee. gewoon lekker he, blijven doen wat je altijd doet. Zo is dat. Dus die meneer, die professor Ruud... Hoe heet hij? Wester, Westerhof? Of Westering? Ik weet niet meer. Ja, en wat heet. hij dus ook zei... Uh, een gebakje eten is helemaal niet zo slecht voor je. Nee. En een stukje chocolade eten is helemaal niet slecht voor je. Nee. Want uh, dat zit namelijk in je systeem. Ja. Dat zit in je genen. Ja. Om uh, bepaalde suikers op te nemen. Want dat slaat je lichaam op voor... Arme tijden. Precies. Heel simpel. Juist. Dus uh, en als je, dat, als je het gemist hebt, moet je maar eens even kijken op de uh, uitzending gemist. Uh, dat je die uitzending van gisteravond van Umberto tot uh, nog eens kunt terugkijken. Die man zei gewoon hele goede dingen. En uh, uh, dat zullen alle diëtisten die uh, de dure diëten proberen aan te smeren wel niet leuk vinden dat hij dit nee. zegt. Hij zal niet geliefd worden bij die gasten. Maar ik, vind het, ik vond het geweldig. Nou, ik wel, wel bij mij. En ik geef toch ook wel een voedingsadvies ja. in mijn praktijk. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Ja. My kind of guy, zou ik willen zeggen. Ja. Oh ja, en hij had, hij had nog een tip, hè? Mm -hmm. Dat is ook een mooie tip, dames en heren. Als u bijvoorbeeld slecht inslaapt, uh, had hij ook een tip voor, hè? Ja. ja een hele, hele <laughs> mooie tip. Hey, hey, hey. Hele mooie tip. Ja, geweldig. Uh, ja, geweldig. <laughs> Want uh, als je tegenwoordig, hij zei dus: als je tegenwoordig de slaapkamer inkomt, dan hebben ze daar een televisie staan of een computer of wat dan ook. Hij zit en dan uh, gaat je, je brain, je, je, je geest, die, als hij een scherm ziet, dan gaat hij op werken. In de stand werken. En dat moet hij niet doen. Hij moet in de stand rusten komen. En hij zei: dat is dus gewoon uh, de beste oplossing, is gewoon romantische verlichting in je slaapkamer. En gelijk een goede portie, portie seks. En dan slaap je verder of lekker in. Nou, is dat geen goede tip? Ja, want dan komen er allerlei hormoontjes vrij. Ja. Die dus zorgen voor een rustige slaap. Ja, precies. Ja. Dus het is maar dat je het weet. Dus weg met de slaappillen. Ja, weg sla sla ja, ermee. Gewoon even een lekkere portie. Ho -ho -ho -ho. Yeah. Don't worry. Dat was Cam en Don't Worry, jawel. Het is tijd voor... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Heeft u hem ook gezien? De waterhoos die gistermiddag rond een uur of drie boven Haarlem verscheen. Het was een bijzonder en spectaculair gezicht volgens mensen die hem gezien hebben. En een mooi plaatje, plaatje van dit verschijnsel staat op dichtbij.nl. Een waterhoos is een, het woord zegt het al, windhoos boven het water. Bij een waterhoos wordt het water als het ware opgezogen in de slurf onder de wolk. Ook langs de Spaarne werd de waterhoos gezien, evenals boven halfweg. Vier auto's zijn gisterochtend tijdens de ochtendspits op elkaar gebotst op de A9 bij Haarlem. De vier voertuigen botsten door onbekende oorzaak achter op elkaar in de richting van Amstelveen. Of er mensen gewond zijn geraakt is op dit moment nog niet bekend. De weg was door het ongeval gedeeltelijk afgesloten. De een droomt er al over en de ander heeft er nog helemaal geen voorstelling van. Maar aanstaande zaterdag is het dan echt zover. Vlogsdag 12 uur opent IJsbaan Haarlem de deuren voor het nieuwe schaatsseizoen. In het openingsweekend is het schaatsen voor een speciaal tarief van 1 euro per dag. Op zaterdag kun je tussen 12 en 4 uur schaatsen. En op zondag is dat tussen half 10 en 4 uur. En op zondagmiddag... Zijn er gratis behendigheidspelletjes voor de jeugd op het middenterrein van de ijsbaan onder leiding van uh, een, een instructeur van krachtsport, de schaatsschool van ijsbaan Haarlem? Drie personen uit Haarlem zijn uh, dinsdagavond, gisteravond, met een legemaag in dezelfde land nadat zij een maaltijd bezorgen probeerden te betalen met vals geld. De drie. Twee mannen van 18 en 19 en een vrouw van 22 jaar oud bestelden laat op de avond eten bij een bezorgdienst en lieten dit afleveren aan de Nieuwe Gracht. Toen de bezorger ten plaatse kwam, probeerden zij bij hem af te rekenen met een vals biljet. Toen de man dit ontdekte, maakte het trio zich snel uit de voeten. En even later konden gealarmeerde agenten de drie in de buurt van de Nieuwe Gracht aanhouden. Het trio is ingesloten voor verhoor. De zeiler die afgelopen zondagmiddag overboord sloeg in Zandvoort is overleden, zo meldt de politie. Het gaat om een 63-jarige Amsterdammer. Na fluit zou de man met meerdere personen aan het zeilen zijn geweest. met een katamara. Met de toekomstige bewoners van het Prinsessenpark heeft de wethouder afgelopen vrijdag. symbolisch een begane grondvloer plaatsgelegd. De oplevering van de woningen. Die intussen allemaal verkocht zijn... zal na verwachting aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 plaatsvinden. Prinsessenpark is een groenplan en bestaat uit 22 woningen. De architectuur is stijlvol en traditioneel met witte gevels en veranda's. Een knipoog naar de typisch Zandvoortse bouwstijl van vroeger. Het nieuwbouwproject is gelegen aan de Prinsessenweg... Een van de laatste plekken in het centrum van Zandvoort waar grondgebonden nieuwbouwwoningen mo mogelijk zijn. En tot zover de berichten. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag gaat het om, eh, draait het om buien, eh, maar tussendoor laat de zon zich ook regelmatig zien. Het wordt een graad of 17. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind draait naar zuidwest en is matig tot vrij krachtig. En de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt de zon eh, in de ochtend af en toe... En uh, in de middag neemt de bewolking weer toe en kan er wat regen vallen. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan 17 graden. Dat was uh, Nightwish. Ja. Met uh, Sleeping Sun. Mm -hmm. en, uh, ja, ik ben gewoon gek op die band. Ik vind, het, uh, vind de combinatie... tussen uh, de, de toch best wel... heavy riffs... en de, de prachtige opera-geschoolde... Uh, opera stem van Tarja... vind ik nog steeds... Uh, ja, ik krijg er kippen veel van. Ik vind het prachtig. En dit was een van hun... Uh, toch wat uh, softere ballads... Geweldig. En uh, een liedje wat gaat dus inderdaad ook weer een beetje het thema van, van uh, beide liedjes. Over het feit dat de zon elke avond gaat slapen. En uh, dat uh, uh, hij uh, gaat slapen uh, af en toe in tranen. Uh, vanwege alle ellende die hij uh, ziet op zijn reis. Over de aardbol. Dus vandaar dit, uh, dit nummer. Ja, ik kan het me voorstellen. Mooi. Nou, ja. ik dus. En uh, we gaan het elke dag doen. Morgen gaan we twee uh, keuzes van Dolly horen. En vrijdag twee keuzes van Toet. En uh, dan moet ze natuurlijk niet, niet zoals afgelopen vrijdag... Uh, platen plaat die ze nooit meer wil horen. Nee, het gaat niet ja, als een plaat die je nooit hoort... en je maar graag wil horen. Ja, maar, platen die eigenlijk nooit op de radio... Uh, nee. of zelden op de radio zelden zijn. Zelden of nooit, ja, precies. Zelden of nooit. Ja. En die wel heel erg mooi zijn om ook met de luisteraars te delen. Ja, dat vind ja. ik dus ook. Ja. Nou, uh, zometeen de vernieljaren uh, uh, natuurlijk, dames en heren. En uh, er staan weer een aantal grote verrassingen in, hoor. Ja, nou. nou. het is niet te geloven. De hele top drie is weer anders. Lekkere muziek trouwens. Ja, ook ook dat... nieuw binnenkomen is geweldig leuk. Ja, en weet je wat ik zo leuk vind? Heel verschillend. Ja. Heel verschillend. Ja. Weet je wat ik zo leuk vind? En dat is voor, uh, voor Joop van Essen erg leuk natuurlijk. En voor nog andere fans van deze band. Is uh, het album Desolation van QB en de Blizzards is opnieuw op vinyl uitgekomen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En die, is, die staat er ook in. Dus ja. die gaan jullie, die gaan jullie nieuw horen. Nieuw binnen hè? Ja, ja, ja. Die is nieuw binnen. Daar gaan uh, we even dan lekker van rijden. Ja, daar gaan we een wel. hele mooie van zoeken. Van uh, het album Desolation van QB and the Blizzard. Verder uh, nog een aantal andere uh, prachtige platen. Een plaat die ik eigenlijk al een paar weken een beetje aan het promoten ben. Die staat er ook. Die komt ook heel hoog binnen. Heel, heel, heel hoog. <coughs> en uh, ja. uh, die andere plaat waar dit vandaan komt. Ja. Waar dit, ah. deze prachtige... Uh, nou, dat die... is echt een top verrassing, Maar dat gaan we <hums> nog niet verklappen. Nee, dat gaan we nog niet verklappen. Nee, dat gaan we nog niet verklappen. Helemaal gek. Top. En we hebben als classical album, als classic album, dankjewel. ja, ook, ook de moeite waard. Neil Diamond vandaag, ja, voor de fans. Ja. Het album Beautiful Noise. Nou, dat straks in de vinyljaren. We gaan nog eventjes uh, uh, uh, 20 minuten lunchen en uh, dan krijgt u zometeen krijgt u dat heerlijke, heerlijke muziek. Dit is Vicky Brown. Uh, ja, vind ik ook mooi om dat weer eens te stomen. Prachtig. Wait for me till morning. Thema van Wolfgang Amadeus Mozart: At the end. New London Chorale with Tom Parker. Brown, wait for me till morning met the new London Chorale and Tom Parker. This you too. And a song for everyone. For yeah. you, for anyone. Hey, someone. it's not spoiled <laughs> by beauty. I have some scars from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 Someone, Nou zeg ik het goed. Zo. En dit is Snake. I don't know where I'm going. But I sure know where I'm been. Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Dan het heet, Here I Go Again. Woehoe. Ja, lekker hè. Ja, het is een beetje stevig, maar we houden wel van stevig. Ja, ik wel tenminste. Uh, ik hou van mooi, maar ik hou van ik hou ook lekker van stevig. Dit is Vitesse. Niet de voetbalclub, maar de band met Herman van Boeien als drummer. En dat heet Rosalind. Lekker liedje hoor. van Boeien was de drummer van deze band. En de band heette Vitesse. En uh, Niet de voetbalclub hoor. Maar de band. Ja. En uh, Nou ja, hoe het ook is, is het. Het is alweer uh, vier minuten voor twee geweest. En dat betekent dat, uh, dat we uh, wat dit programma betreft in ieder geval weer klaar mee zijn. Ja, het zit er weer op. Ja hè? Ja vliegt om, hè, die twee uur. Ja, het is al voorbij. Het is al voorbij. Maar ja, we hebben nog twee uur te gaan. Dus wat dat betreft... En uh, daar gaan we ook weer met plezier aan werken. Want we hebben een hartstikke leuk classical album. Neil Diamond met uh, Beautiful Noise. Voor de Neil Diamond fans. Hartstikke leuk om dat weer eens terug te horen. Uh, en natuurlijk hebben we de Vinyl 50. De nieuwe binnenkomers. En de top drie rond, uh, rond drie uur. Na drie, even na drie en uh, dat is een leuke top 3 hoor. En er zitten weer een aantal verrassingen in. Daar ben ik ook heel blij mee. Er zitten een aantal fantastische verrassingen in. Zitten. En, uh, dus u gaat het allemaal horen. De komende twee uur in de vinyljaren. De nieuwe binnenkomers uit de vinyl top 50. En natuurlijk niet te vergeten ons classical album. Voor nu even broodje. En uh, ja, wij moeten altijd wachten tot uh, na de lunch. Hè. Dan mogen we eens broodje eten. Ja. Ja, in de pauze. Ja. Nou, maar we zien u weer aan de andere kant van het nieuws. Is dat zo? Nou, zien. U kunt ons wel zien, maar u hoort de, ja. u kunt nou, ons. U hoort zien. ons weer aan ja. de andere kant van het ja. nieuws. Ja. Wij kunnen u niet zien, maar u ons wel. Ja. ja. Nou, uh, ik zou zeggen. Uh, geniet even van het nieuws. Als er iets van te genieten valt. Wij gaan even een broodje doen. En uh, we zien u straks terug met de Vinyljaren. Tot zo.